Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Een wapenstilstand in Soudaan is vannacht met drie dagen verlengd. Donderdag werd al afgesproken dat er even niet gevochten zou worden... tussen het leger en een groep opstandelingen. Maar niet iedereen hield zich aan die afspraken, zegt correspondent Ellis van Gelder. Eigenlijk zijn die telkens weer geschonden en is er dus gewoon geen sprake van. Dus ook dit weekend weer, weer lucht aanvallen en de angst die uh, voelbaar is... En, en die ik ook proef met mensen als ik ze aan de telefoon heb en op WhatsApp heb in Khartoum is dat ze bang zijn dat het alleen maar gaat toenemen. He, vooral nu de evacuaties van alle buitenlanders worden afgerond. De meeste Nederlanders van wie bekend was dat ze in Soudaan zaten, hebben het land nu verlaten. Gisteren landde het laatste militaire vliegtuig met evacuees. Een harde knal bij een appartementengebouw in Amsterdam vannacht. Er is niemand gewond geraakt, maar er zou wel schade zijn. Een balkondeur is gesneuveld en op straat liggen glasscherven. Ook brak er na de explosie brand uit, maar die kon snel worden geblust. De politie doet onderzoek naar de knal. En als je nog iets wil gaan doen in deze tweede week van de meivakantie... heb ik misschien wel wat leuks voor je. Als je tenminste een beetje kunt schaken. In Almelo wordt namelijk een recordpoging gedaan. Ze probeerden daar 150 uur non-stop te spelen. En ze zijn nog op zoek naar deelnemers, zegt de organisator. Nou, Ik heb sowieso een, een soort databrik opgezet... waar mensen zich vrij op kunnen intekenen. Hè. Dus het maakt niet uit of je goed of slecht bent te schaken. Jong of oud, man of vrouw, et cetera. Um, dat is nog een beetje getouwtrek geweest. Dus we hopen naar aanleiding van deze reportages... dat er nog mensen zijn die heel graag willen komen aansluiten daarin. Ik vind alles goed. Hè. Zolang de maar geschakeld wordt en zolang we er maar slagen om echt die recordpoging voor elkaar te krijgen, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Zaterdag zit de recordpoging er, als het goed is, op. En dan nog het weer. Vanmorgen veel wolken, af en toe ook een zonnetje. In de middag kan landinwaarts een pittige regen of onweersbij ontstaan. Het is dus 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer nu wat langzaam op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den over 3 kilometer met 5 à 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. When you are. Harry and the Pacemakers waren dit. Harry and the Pacemakers, met een bekende nummer, uh, You'll Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone. Uh, Iedereen, goede uh, goede uh, goedemorgen Hans. Iedereen van harte welkom weer bij ons programma, wat vorige week uh, niet werd uitgezonden helaas, door technische problemen. En ging het een beetje mis, hè? Excuses daarvoor, voor de vaste luisteraars, maar we gaan... Uh, dit keer ook een mooie uitzending maken. En we gaan het goed maken. En we gaan het goed maken. Ik begon al heel goed met een mooi nummer van Gary in de Pace. Ja, en jullie hebben ook van Lee natuurlijk. Ja, alleen Huizer. Afgelopen, afgelopen uh, uh, ja, koningsdag is er nog gezongen. Uh, in beeld, hè? Ja, zoen van en, en, van, de van, de zelf. van de koning zelf en de koning en de koningin. En de koningin, koningin ja, ik heb, nog, dus ik heb nog, voor hem gewerkt voor Leen. Voor Leen, ja. Ja, uh, ja ik heb veel met heb hem te maken op, gehad he? He? In, in, in in het verleden. Ja, was leuk. Was ja. een leuke man, ja. ja, ja. ja. Maar goed, Gary en de Pacemakers, uh, dat een nummer is van hun natuurlijk. Uh, het heeft in... Uh... In de, op de vijfde plaats gestaan in 1976 van Leen Huyzer, van Litouwen. Le ja, van Leenwel. Wel, van in de ja, is ook wel ja. een hit geweest in de 60e jaren denk ja, ik. Absoluut, ja, absoluut, dat klopt. Ja. Goed, maar uh, genoeg over dit nummer, uh, we gaan beginnen. Uh, uh, Ger, uh, zal ik even uitleggen wat er ja, uh, allemaal gaat gebeuren? Ja, uh, heel goed, want jij bent de redacteur ook van dit programma. Dus, uh, ja, nou, dat klopt. Jij bent degene die het allemaal uh, zeg maar in, elkaar, uh, in elkaar rommelt. In elkaar rommelt, dat klopt inderdaad. Maar goed, uh, uh, wat hebben we allemaal in het eerste uur? We gaan uh, zo praten over het zaalvoetbaltoernooi. Uh, het bekende zaalvoetbaltoernooi. Bert-Jan Wijnand zou hier zijn. Maar hij is er even nog niet. Maar we kunnen er wel genoeg over zeggen. Jij weet er veel van. Ja, Sterker nog, ik heb er daar mee gedaan. Meen je dat nou? De, bij, met de koolpit. Ja, ja, ja, Hans is natuurlijk uh, uh, eindredacteur van uh, AD Sport geweest. het Algemeen Dagblad. Ja. En jij hebt daar jaren mee te maken gehad met allemaal sporten. Ja, hou op man, zaalvoetbal. En, ja. Ja, maar ik heb heel veel sporten gedaan. Maar ja, leuk hoor. Er zat weinig zaalvoetbal bij moet ik zeggen. Respect Hans. Um, Daarna gaan we praten met Marco D. Deen uh, over de bewonersavond die geweest is op bij het over het AZC ja, op uh, Parking De Zuid. Daarna uh, hebben we het over de toekomst van Camping Zandervoeren. Speelt al een hele tijd, uh, spelen er allerlei zaken. Geert Seisema, een van de bestuursleden, is hier met statenlid Heidi Boulel. En Marco Deen er hier ook veel van, want die heeft zich sterk gemaakt voor, uh, ja. voor de uh, zandervoeder. Pluspunt heeft een vol programma in mei, daar komt Linda Oudendijk even iets over vertellen. En in het tweede uur staat het een beetje in teken, want we gaan richting, natuurlijk richting 4 mei, de herdenking. In het teken van de wereld, uh, Wereldoorlog 2, we hebben het over Wim Gertenbach bekend natuurlijk. Hè, ja, niet alleen van de school maar ook van en de, en de uh, straat. van de straat. Uh, maar Hij was dus de drukker, de drukker uh, die, van het parool. Die, uh, van het ja, parool ja. Inderdaad. Ja. En uh, helaas om het leven gekomen. Uh, gefuseerd door de Duitsers. Ja. We gaan straks het hele verhaal even... Uh, hij, hij hangt hier ook in het museum. Ja, he? ja het, het is een is prominente een plek. Zeker weten. Een prominente plek waarin, uh, waarin er ook uh, de, de, de, de, de, de laatste brief te zien is ja. die hij schreef uh, ja, aan zijn vrouw uh, voordat ja, hij uh, absoluut, werd gefuseerd Maar goed, daar hebben we straks allemaal over. Uh, daarna komt uh, Pauline Jeger en uh, Marcel Koekoek. Pauline is een uh, Zandvoortse en haar moeder die heeft een uh, joods meisje uh, uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, helpen onderduiken. En uh, Marcel Koekoek is de zoon weer van die liesje. En het is een aangrijpend verhaal. Er is een boek over gemaakt waar we het straks ook over, over gaan hebben. Um, en als laatste komt uh, burgemeester Molenburg. Hij schrijft waarschijnlijk eerder aan die komt wat vertellen over wat er op 4 en 5 mei gaat gebeuren. En over de lintjesregen. En natuurlijk over de lintjesregen gaan we het ook over hebben. Het is niet echt de regen geweest. Het druppelde een beetje. De lintjesdruppels. De lintjesdruppels. Ja, ja, ja. Oké, maar... Ja, is goed. Maar dat is allemaal straks... Nou ja, het zalfverbatternooi bestaat 50 jaar. Er zou in 2020... Zou het zaalvoetbaltoernooi al zijn 50 50ste editie beleven? Gef? Ja, wacht even Hans. Je, je maar dan... een beetje in de microfoon praten. Ja, ik heb, nou ja, ik, je valt een beetje weg als je er niet echt in praat. Ik vreet hem bijna op. Ja, dat, maar dat is maar, ook de bedoeling. Ja. <laughs> het is dus nog vroeg. Uh, Bert-Jan is er niet, maar ik kan er zelf ook nog wat een en ander over vertellen. Nou, het begon in 1971. Uh, ben jij erbij betrokken geweest Hans? Nee, niet in, in, niet in, uh, in het begin. In uh, 1971 begon het met Dirk van der Nulft de Vekke Baukers die had okay. Club Zandvoort. Ja, Vekke die woonde, was er onze buurman. Nee, de straat waar ja. jij ook gewoond, denk ja. ik. Ja, ja, dat ja, klopt. Precies. Uh, nou ja, zij waren erg betrokken bij het sporten in Zandvoort en wilden een uh, zaalverbaltoernooi doen. Wat later is uitgegroeid tot een heel groot toernooi. Uh, waar heel veel bekende uh, uh, voetballers ook aan mee hebben gedaan. Uh, we hadden natuurlijk heel veel uh, uh, bedrijven in Zandvoort. En uh, die hebben allemaal meegedaan. En rond 1985 waren er bijna 50 teams. Uh, Ger, die, uh, die, uh, 50? 50 teams die meededen. Maar het was een toernooi over zes weken. Hè? Ja, we hebben ja. het niet over één week of één avond. Het, het is een toernooi over zes weken. Dat is niet ging. Nee, dat is niet gering. En uh, de laatste jaren uh, in 78 heeft uh, Stanford Meeuwen het overgenomen, de organisatie. En zo zijn er vele organisatoren geweest. Maar en... over, die, over die goede voetballers die meegedaan hebben, dat was uh, onder meer Johnny Rep en Piet ja, Keur. Ja, Johnny Rep, nou ja, bekend Simon van Ajax zelf al. Simon Ta Mata, de dribbelaar. Nou ja, Piet Keur natuurlijk. Uh, die uh, helaas uh, hier, zeggen ze, niet in het uh, museum hangt. Maar ik heb wel een foto van hem gezien trouwens, hoor, hier bij de expositie. Ja, hij wordt wel, uh, hij wordt wel uh, genoemd. Maar hij wordt wel genoemd. En uh, uh, ja, het is jammer dat hij niet iets meer uh, uh, heeft gekregen hier in, uh, in de tentoonstelling. Uh, maar Piet uh, was een geweldige uh, zaalvoetballer ook. Een goede veldvoetballer natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ik moet je zeggen, ik heb een paar keer tegen hem gespeeld... En hij had uh, uh, passeerbewegingen. ja, ja ik, ik stond altijd op doel, Ger. En uh, ja, Piet, uh, dacht je dat hij ging schieten, maar dan liet hij hem nog twee keer onder zijn voet. Uh en dan ging je pas schieten. Dan lag jij al in de andere hoek, weet je wel. <laughs> ja, dat was uh, heel erg. Maar uh, ik heb meegedaan met Colpit. Van, dat was een van de bedrijven die zeg maar... Uh, Colpit is... Uh, Colpit, ja, he, voor Samford uh, is natuurlijk... Ja, zo, natuurlijk. In Noord zat dat. Waar nu ja. de Fit Academy is. Um, en, oh ja, is dat zo? Nou, is, is dat, dat, dat waar? Zo, ja, nou, daar was de Colpit, ja. Oké. Okay, ja, oh, ja. ik dacht dat het dat meer naar... Uh, uh, zeg maar naar, naar... Nee, het is tot, het, het, zeg maar, het allerlaatste gebouw in, ja, ja, ja, in, ja. Uh, in, uh, in Noord. Waar nu die grote... Uh, sportschool zit. Ja, ik kom er net vandaan. Ja, ja. Ik heb vanochtend nog even ja, ja, ja. daar uh, enorm... ja, Marcel zit daar ook, hè? Marcel zit er ook. Ja, Marcel, inderdaad. Marcel van en, ja klopt. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet, inderdaad. Nou ja, wat ik zeg, bijna 50 teams in 1985, verdeeld over zes uh, weken. En uh, het was elke avond, zat het gewoon, ik wil niet zeggen, helemaal bomvol. Maar we begonnen natuurlijk in die oude sporthal, uh, de Korverhal... En daarna is het naar de andere sport al gegaan. En de beheerder nu, de man die de horeca doet, ja. dat is Bert-Jan Wijnans. Hij is zeg maar, de organisator voor de laatste uh, toernooien. Okay. En we hadden hem graag gevraagd uh, hoe hij het, hoe het, hoe zeg maar, ook het, het uh, corona debakel heeft overleefd. Uh, want het is een paar jaar niet georganiseerd en nu is ze weer druk bezig. En het feit doet zich voor dat er eigenlijk uh, uh, de, de belangstelling wat tanende is. Dus hij zoekt nog deelnemers. Mochten er nou cafés zijn, bedrijven uh, uh, die zeggen van nou dat lijkt me wel leuk. Hè? Een keer of vier, vijf spelen in, in die zes weken. Voor een hoop mensen in de, in de sporthal. Meld je aan bij Bert-Jan. Uh, het is uh, uh, te zien op internet natuurlijk waar je hem uh, kan bereiken. Uh, als je zaalvoetbaltoernooi in tikt, dan, uh, dan ben je er ook denk ik. Uh, dus uh, ik hoop dat er genoeg uh, deelname is. Er, er zijn natuurlijk al deelnemers maar... Uh... Uh, er kunnen er altijd meer bij. Er er altijd meer bij. Inmiddels is het een gezellige boel geworden hier. Ja, het is, uh, de, de mensen lopen binnen en uh, zitten allemaal uh, ja, te kijken naar uh, wat er hier allemaal tentoongesteld ja. is van de bekende Zandvoorters. Nou, uh, er wordt veel over gesproken, heb Absolute, ik, uh, heb ik begrepen. En, ja. Uh, ja, er zijn, hang jij er ook bij, uh, uh, Marco? Uh, ma Marco? Ja, de, Marco schrijft Deventje nu aan. Schrijft We gaan zo aan. nog even muziek draaien. Maar, uh, <laughs> <laughs> Marco hangt er nog niet bij, maar dat duurt niet zo lang meer, denk ik. Nee, nee, dat is een kwestie van tijd. Nee. Ja, nee, dat lijkt, lijkt me ook. Maar je moet, moet je nog iets meer doen waarschijnlijk. Hè? Maar uh, we gaan zo met Marco praten over uh, het AZC. Het mogelijke AZC in uh, Sanford-Zuid. Maar we gaan eerst nog even muziek draaien. Pim Groof is onze muziekman, uh, technicus. En hij laat nu het nummer, als het goed is, laat hij het nummer... Even kijken hoor. Uh, Runaway van Del Shannon horen. Ja, nou, mooi, mooi, mooie MUZIEK Hij uh, is een Amerikaanse zanger. En, uh, wist jij dat Del Shannon de eerste uh, artiest was die een nummer van de Beatles heeft gecoverd? Ge oh ja, welk nummer ja, er was dat dan? Dat was dan? het uh, For Me To You. Oh, wat ja, leuk zeg. In 1964. Ja. Grappig hè? Ja. Maar ja, Runaway is hier wel bekend mee geworden. Hier is de dit een bekend nummer geweest. Uh, ja, ja, ja. Nou, bij ons zit uh, Marco Deen. Het was al aangekondigd van de PVV in de gemeenteraad. Goeden, uh, morgen, Marco. Goedemorgen Marco. Goedemorgen heren. Uh, nou ja goed, we, we zouden het vorige week al hebben over uh, de mogelijke AZC, in, uh, want dat was naar aanleiding van die bewonersavond. Daar gaan we het nu natuurlijk ook over hebben. Er is een bewonersavond geweest in uh, de blauwe tram. Uh, nou, wat vond je daarvan uh, Marco? Wacht even, je bent niet te horen nu. Wacht even hoor. Ja. Ja, ja, nou laat ik in eerste instantie zeggen dat het goed is, natuurlijk, dat, bewoners... dat er iets georganiseerd worden, ja, wordt. Zeker, ja, zeker. meegenomen. Laat ik ja. dat voorop stellen. Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat je dat organisatorisch een beetje goed voor elkaar hebt. En ja. als uh, eigenlijk de basis niet werkt, namelijk het geluid, dan wordt het al ingewikkeld. Ja. Want uh, mensen komen hoog in de emotie binnen. En als dan ook nog eens iets niet werkt, je hoort elkaar niet, uh, de gespreksleider is niet te verstaan, kondigt ook mensen aan. Ja, vergeet daarbij de heer Hendricks waar het uiteindelijk om gaat. Ik vond het allemaal wat amateuristisch. En dan krijg je toch gelijk een beetje een sfeer van... Een bepaalde sfeer, hè? Ja, hè, de, de emotie is al hoog. En als dan het geluid... Kijk, is er geen koffie of moet je staan met z'n allen? Maakt allemaal niet nou, uit. De koffie was goed verzorgd. Goede koekjes erbij, alles. Ja, ja. ja, maar als dan uh, dat uh, tenminste overlaat, dan vind ik... Dan begin je al slecht en dan sta je al achter. Ja, ja. Ja, dat klopt. Nou goed, jij hebt, uh, of tenminste jullie fractie PVV uh, heeft in de aanloop na die bewonersavond, uh, een lijst van 21 vragen gestuurd naar het uh, college van burgemeester-wethouders over een mogelijk AZC in uh, Zuid. Um, die vragen die jullie uh, opgesteld hebben, die kwamen eigenlijk ook weer terug, tenminste heel veel van die vragen, mm -hmm. op die bewonersavond. Wat vond, wat vond je het, uh, uh, de belangrijkste vragen die jullie hadden gesteld? Want jullie hebben ook antwoorden gehad. Wat gaan we het zo over hebben? Ja. Nou, ik vond ze alle 21 heel belangrijk. En ik had er nog wel 20 <lacht> kunnen bedenken. Want ja. je merkt ook dat die vragen, uh, die zijn natuurlijk, ja, dat, dat verzinnen we zelf ook niet. Wij gaan ook uh, de wijken in en we horen ook de omgeving en de bewoners. En je zag dat er veel, uh, veel dezelfde vragen... Uh, die wij hebben gesteld, ook terugkwamen, ook terugkwamen op kwamen. die bewonersavond. Kijk, ja. dat zijn gewoon uh, de zorgen die leven. En uh, ja, daar merk je dat de antwoorden... Uh, niet altijd echt naar tevredenheid werden ontvangen. En uh, zo geldt, dat geldt hetzelfde voor onze schriftelijke vragen. Het wordt allemaal heel globaal beantwoord of niet beantwoord. Of uh, dat speelt nog niet, uh, daar gaan we later naar kijken. Ja, maar goed, daar hebben jullie natuurlijk antwoorden op gekregen... op die 21 ja. vragen. Ja. Uh, was dat anders dan daar gezegd werd of niet? Of waren het de, dezelfde antwoorden die, die gegeven werden? Nee, maar op die vragen die. Kijk, zijn. Ja, ik denk dat dat wel ongeveer in één lijn uh, lag. Het, het was jammer dat de antwoorden op onze vragen een dag na die bijeenkomst uh, werden beantwoord, ja. openbaar. Want uh -huh. dat had, had wel de boel, dat denk ik, een beetje v, uh, kunnen vergemakkelijken. Ja. Nou, voor de gemeente Zonderd waren ze al redelijk snel he, met de beantwoording. Ja, maar dan denk ik daar waren ze er vast een dag eerder ook al. En dan had je ze best openbaar kunnen maken. En dan hadden we dat mee kunnen nemen. En dan hadden mensen uh, nog meer voorbereid ook vragen kunnen stellen, want nu werden er veel dublures. Uh, ja, waardoor... Maar goed, het is ook logisch, hè? want er spelen ook gewoon dezelfde maar zaken. Maar is, is het, is het uh, om, om zeg maar even uh, uh, vanaf het begin te beginnen, is het, is het haalbaar? Het, het, het lijkt me zo lastig om. Uh, met alle regels die we hebben. En alle uh, situaties waar we in zitten. Met, met, met in het hele land. Is het nou haalbaar om daar een, een, een AZC uh, nou, te beginnen? Nou, uh, kijk uh, Ger. Uh, wij denken natuurlijk van niet. Het is wat ons betreft ha niet haalbaar. Maar ook niet betaalbaar. Uh, we hebben zo verschrikkelijk veel problemen in dit land. Kijk naar uh, het stikstofbeleid. We hebben te maken. In, als je naar de zuid kijkt, de locatie. Met bestemmingsplan. Natura 2000. Parkeer plekken die verdwijnen. Een ontoereikend openbaar vervoernetwerk. Ja, zo kan je nog wel even doorgaan. Maar wij als PVV uh, zijn gewoon al uh, in de basis uh, gewoon tegen de AZC's. Op een gegeven moment houdt het een keer op. Yes, je ziet gisteren weer dat het probleem nog veel groter lijkt te worden dan het ja, nu al is. Ja, 8,5 eh, miljard uitgetrokken. Er komt weer even 8,5 miljard bij. Terwijl aan de andere kant wordt er heel moeilijk gedaan om 100 miljoen voor de zorg uh, vrij te maken. Ja. Wordt die 8,5, 8,7 miljard er zomaar even ingefietst alsof het niks is. Want het moet, het moet, het moet. En dat is de hele, hele eiereten van dit verhaal. Het is één grote drang en dwang. Daarom noem ik hem ook per pertinente dwangwet. En dan proberen de ambtenaren in hun beantwoording tussen haakjes daar spreidingswet van te maken om aan te geven van, nou meneer Deen uh, we hebben het hier over een spreidingswet uh, niet, maar ik noem het echt, echt een dwangwet, want het gaat alleen maar om drang en dwang en acceptatie en draagvlak, waar het om draait ja, waar ook al die partijen en het beleid landelijk, lokaal, regionaal de mond van vol heeft. Daar wordt helemaal niet naar gekeken. Ah, er kijk, is geen draagvlak in Ja, acceptatie. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat, uh, dat een land als Nederland uh, mensen die het minder hebben in de wereld ook kunnen helpen. Heel belangrijk. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, maar, uh, maar het houdt wel een keer op. Ja. Kijk, uh, het is ook geen schande om een keer te kijken van god, wat kost ons dit allemaal? En wat heeft dit allemaal uh, voor gevolgen? Ja, maar goed, nou, kennelijk, is, kennelijk is er geld genoeg. Ik bedoel... Ja, nog wel, tot het op is. Hè? Ja, nou ja, het is gratis geld bestaat Grat niet. Bestaat het, niet want nee, nee, nee. Want het is jouw, het is mijn, het is, het is iedereen's ja, belastinggeld. Ja, en ja. je kan het maar één keer uitgeven. Ja. Er wordt af en toe wel gedaan alsof het om gratis geld gaat. Maar, maar dat is niet zo. Maar ik neem aan dat je wel uh, voor opvang van, van oorlogsvluchtelingen bent. Zoals nu Oekraïners. Kijk, dat is van heel groot belang dat die mensen een onderdak krijgen. Maar door het feit dat wij een open grenzenbeleid hebben gehanteerd de afgelopen 15 jaar, kunnen die mensen kunnen we nu niet plaatsen. Hmm ja, Want dat zit vol met mensen die hier voor een groot deel, en ik zeg echt bewust voor een groot deel, is onderzocht voor een, helemaal geen oorlogsvluchteling zijn. Die komen hier om sociale, economische redenen. Ja. Hè, want het is hier een vangnet, nou kom maar binnen met je knecht. Daar, daar moet een keer een halt toe worden geroepen. Dat kan niet, want zo kan je de echte vluchtelingen... Niet meer opvangen. Nee, maar je had het net spriest... over die, die spreidingswet. Die is nog lang niet door. Want uh, nou, ze willen dus gemeenten eigenlijk zeg maar, uh, uh, dwingen om uh, mensen op te gaan nemen. Dat, dat is de bedoeling van die, van die spreidingswet. Daarom heet het ook de dwangwet. Ja, jij zegt de dwangwet. Ik ja. noem het spreidingswet. Maar ja. in ieder geval denk je dat die, dat die wet er sowieso nog komt? Nou ja, dat is nog maar de grote vraag. Want ja. um, kijk, we hebben net uh, provinciale statenverkiezingen gehad. En zoals als jullie ook weten, stemmen wij straks in de provincie voor de Eerste Kamer. En uh, daar wordt bijvoorbeeld BBB uh, een enorme grote partij. En als die een beetje voet bij stuk houden met wat ze altijd beweren, dan lijkt het mij nog geen uitgemaakte zaak dat die hele wet überhaupt... Hij moet nog door de Tweede Kamer. Maar wat, ja. wat ik nog belangrijk vind, is dat hij ook door de Eerste Kamer moet. En daar ja, lijkt mij helemaal geen meerderheid meer voor te zijn. Maar goed. Stel, kan... stel die wet wel wordt aangenomen, ja. en, uh, dan zou je ook kunnen zeggen dat Standvoort uh, en eigenlijk met de acht andere gemeenten in uh, regio Kennemerland, uh, de goede zaak is dat ze daarop vooruit lopen. Dat ze de regie in eigen handen blijven houden. Ja, je kan ook zeggen we gaan proberen een vliegveld in de zee ja. te maken, dus we kopen alvast vliegtuigen. Ja, dat kan ook. Ja, ja, ja ik vind ja. het onhandig. <laughs> weet ja, ja. je, als, als, en daar veroorzaak je nu een enorme dosis ellende mee. Een enorme basisonzekerheid. En er is een petitie, ja, die is onder andere zo wat duizend keer getekend door de, door de inwoners, door de omwonenden alleen maar. En je veroorzaakt zo verschrikkelijk veel onrust voor een wet die er nog niet eens is. En als we dan vragen stellen, krijgen we antwoorden van ja, nee, maar zover is het nog niet. Nee. De wet is er ook nog niet. Nee. Maar die weten jullie ook aardig in te vullen. Dus het, het, het, het, uh, ja, het is aan ja, de uh, andere kant een kan beetje warm. Kijk, straks worden ze gedwongen om het te doen. Ik dat, bedoel, uh... dat worden we nu al. Ja, nee, dat is niet dwangwet. Dat, ja. dat is dat, Die hangt van drang en maar van werk ik, elkaar. Maar hoe werkt dat nou landelijk? Is, is dat hetzelfde wat hier in Zandvoort gebeurt? Of is Zandvoort daar een aparteling in? Nee hoor, helemaal niet. Want elke gemeente in Nederland gaat worden gedwongen. Ja, dat begrijp om, om, ik. Ja. Maar hoe, hoe reageert de, de, de, de bewoners... Ja. Een heel goede vraag en dat zie je heel wisselend. Sommige uh, gemeenten die, uh, die doen het op een dusdanige locatie waar de bewoners zoiets hebben van nou uh, primaat zal mijn tijd wel duren. Maar in heel, heel, heel veel gemeenten is er enorme weerstand. En dat is natuurlijk niet zo gek. Nee. Want overal waar nu al AZC's zijn, ja, daar, kijk sla de krant maar open, kijk de social media erop na, kijk in de media op televisie. Het is één grote ellende. Hmm. En dan kan je zeggen ja dat zijn aannames, maar dat hmm. zijn feiten. Dat zijn gewoon feiten gebaseerd op, op dingen die je dagelijks ziet gebeuren in de buurt waar een AZC gevestigd ja, is. Het is een ja. grote puinhoop. Ja, ja. En dat moeten wij hier niet willen in Zandvoort. Klaar, je moet het in heel Nederland niet willen. Maar dat is een ander verhaal. Maar, nu zit ik hier voor Zandvoort. Dat Peter, uh, Peter Zuid, hè, dat werd even genoemd van uh, het is een villa wijk. Uh, dan ben je het wel met Martijn Hendricks eens als hij zegt: van, waarom zou het niet kunnen in een fileweek? Helemaal mee eens. Ja, daar dat, dat ben het wel ik mee Ik hou totaal niet van het NIMBI-gedrag. Nee, dat bedoel ik. N en, uh, nogal mijn uh, backyard. Is, het is ja. allemaal, weet je, die mensen moeten we allemaal opvangen. Maar ja. behalve bij mij in ja. ja. ja, feesten. Ja, ja. Het moet niet ja. in Zuid, niet in Noord, ja. niet in Oosten, niet in West. Het wat en als het we onder... er anders wel moet komen, dan moet je ook Bentveld meenemen als onderzoeksgebied. Want wij zijn Zandvoort en Bentveld. Ja. Ik ja. heb geen onderzoekslocatie in Bentveld gezien. En dat is vreemd, want ja. daar heeft de PVV nul stemmen. Nee, ja. En daar, heeft, daar hebben de partijen die dit beleid maken en ondersteunen. die hebben daar een, een heel groot deel van alle stemmen. Dus blijkbaar wordt het beleid daar gesteund. Regel het dan lekker in Bentveld. Ja, ja. Maar goed, er werden de vier uh, mogelijke uh, locaties genoemd. Hè? Ja. Uh, of vier of vijf zelfs. Ja. Uh, Voormalig TZB-terrein, onder andere. Een uh, Was er niet één bij waarvan je zegt: van, als het nou echt moet, dan is het beter daar? Of? Nee, voor mij is het nergens beter. Het is nee. sowieso slecht. Ja. En, uh, oh, kijk, het, is, het zou toch ook raar zijn zijn. We Dan gaan we nu in opstand komen voor Peder Zuid. Maar we hebben het straks hier over Camping Sander Voerde. Maar daarnaast mag het allemaal wel. Die mensen hebben er toch ook last van? Er zijn toch ook mensen? Ja. Dus dat vind ik zo'n onzin. Wij hebben een grosso modo mening als PVV. Gewoon niet. Zorg eerst eens dat je je eigen inwoners een beetje opeen stelt en dat die ze een fatsoenlijke woning kunnen krijgen voordat je je geld verspilt aan de rest van de wereld. Want dat is wat er aan de hand is. Oké, okay, Nou, dat, dat, dat is duidelijk. Ja. Uh, op 9 mei uh, komt er een, uh, is, is er een commissievergadering. Komt dit onderwerp aan de orde, hè? als jij zo om je heen hoort van andere partijen ook hoe ze erover denken kun je al iets zeggen hoe de stemmenverhoudingen zouden kunnen gaan liggen? Ik zou het echt niet weten, ik kan er geen zinnig woord over zeggen ik weet dat de bewonersvereniging contact heeft gezocht met alle politieke partijen die hebben met hen gesprekken en ik vind dat doen ze hartstikke goed wij hebben ook al met ze gesproken en ja, die proberen natuurlijk ook om te peilen wat hoe zitten de partijen erin er is een petitie gestart een heel petitie, 24 is inmiddels zag ik vanmorgen uh, 1085 keer. Toch al uh, over de duizend. Ja, over precies. de duizend ja. Ja. Dat is hij is getekend. Dat, is, dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets Vind Vind ik ook. mij. Vind ik ook. Uh, maar nee, de gemeenteraad, zou die dit helemaal kunnen tegenhouden? Ja. Ja, want, ja, want als we zijn 17 raadsleden en als er 9 tegen zijn. Ja, maar dan gaat het alleen over, over dit plan, he? waar, ja. waar het eventueel gevestigd ja, zou worden. Maar dan val, ja, precies, dat is het vraagstuk wat straks voor ligt. Ja. De raad wordt gevraagd: Bent u akkoord met deze met het, zoeklocatie? Ja, maar, ja. Nou, dat begint met nee zeggen. En dan zal de wethouder of het college met andere oplossingen moeten komen. Ja. En dat, en dat weer, zien we dan wel weer. En daar ja. zijn jullie ook op tegen natuurlijk. Uh, uh, wij, ja, wij zijn als PVV heel helder. Maar dat zijn we al jaren. Ja, nee, dat wij, weet ik wij, wij zijn ja, ja, ja, ja. tegen elke ja. vorm van asielopvang ja. uh, in, deze, ja. uh, in deze vorm. Ja. Uh, uh, en zeker op dit moment. Want we zitten een keer vol. Het houdt ja. een keer op. Er is gewoon geen ruimte meer. Uh -huh. Als je nu al in bochten moet wringen om uh, bijna tegen Natura 2000 in de duinen zo'n locatie aan te wijzen. Ja, dat zegt wat mij betreft ja. genoeg. Dan nou, heb dan je het niet meer in een, de hand. En dan uh, kan het nog een op. aardige discussie worden op 9 mei. 9 mei. Nou, ik weet het niet hoor. Ja, Volgens... misschien ook niet hoor. Nee, ik, ik weet het echt niet. Dat misschien misschien niet, nee. zijn uh, nee. partijen al lang uh, hartstikke mee eens... en is het binnen het college al bekokstoofd. Ja, zou het ook kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat ik weet ook niet nou. het eerste onderwerp is van nee. zijn. Nee, en maar. ik ben niet bij collegebesprekingen. Dus ik, ik, ik ja. durf daar niks over te zeggen. Maar wat ik wel uh, kan zeggen is dat wij in ieder geval tegenstemmen. Ja, nee, dat is, dat is wel <laughs> duidelijk. Is dat helder? Nee, nee, nee. Oh, ja, is helder hoor. Ja, stop, het is helder. Goed zo. Helemaal goed. Uh, we gaan er eind aan breien. Want uh, we zien het uh, op uh, 8 mei... 8 mei was het, Dinner 9, mei, 9, 9 mei. mei. Ja, dan zien we hoe het verder gaat. En, nou, 9 mei hou hem vrij. Ja, Dan nou, <laughs> gaan, we, gaan, we, gaan we zien hoe het er allemaal voor staat. Ja. Hartelijk bedankt, Marco. Je blijft nog even zitten. Want uh, jij hebt ook met het volgende onderwerp te maken. Dat gaan we zo doen: dat is de toekomst van de Camping Campingstandervordening. Waarbij jij je ook uh, zeg maar, sterk voor hebt gemaakt. Ja. Uh, en dan gaan we met anderen. Met anderen, uiteraard. Dan gaan we maar dat is een heel met, belangrijk uh, onderwerp ook. Met bestuurs, ja. ja, uiteraard. Ja. Met bestuurslid uh, Geert Seizema en ook uh, statenlid Heidi Buhlel is aanwezig. Uh, ja. Leuk dat, je, dat ze hier zijn. Dus na de muziek en de, de muziek. Uh, ja, welke muziek gaan we draaien? Ik denk dat de ook... Pim staat, staat er old old old team helemaal team klaar voor. voor. Ja, he, dat lijkt mij ook. <laughs> Wagon <Web> wheel. <laughs> Down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley I can see my baby tonight. But I ain't gonna turn it back, Lula. A of Philly had a nice long toque, but he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. De, echte campingmuziek. Tonen van uh, Old Crown Medicine Show. Had je er nog nooit van gehoord? Hè? Uh, Old nee, dat is Crown, voor mij Nee, dat had ik ook niet. Maar nee. het is wel lekkere muziek. Het is hartstikke leuke muziek. Moet ik zeggen. Ja. Uh, we gaan praten over campingstandervoeden. Is al vrij lang in de publiciteit. Hè? Want uh, ja, het staat nog steeds onder druk. We hebben hier uh, bij ons uh, Geert Seysma, is bestuurslid. Heidi Bollel uh, zit voor de SP in de Staten, ja. klopt hè? Ja. En uh, ja, dat gaat eigenlijk over het, uh, het, het, het, het, het, uh, de manier waarop uh, Sandervoer is overgenomen door de groep. En uh, ja, zij willen er alleen maar uh, dure chalets neerzetten. Dat, dat, daar komt het op neer, hè? Ja, dat klopt, Hans. Ja. En jullie moeten eigenlijk gewoon eigenlijk je mond houden en wegwezen. Nou, of we ons mond moeten houden en wegwezen. Dat is nee, dat doen wat, jullie niet. Misschien maar... wat zij graag willen. Ik dat heb dan, vorig, ja. vorig jaar ook bij jou een uitzending gezegd. Ja, en toen klok, vroeg, ja. je, vroeg je ja. aan mij van wat is het voorbezaal van de camping. En toen zei ik, daar hebben we alle vertrouwen in. Want volgens ons hebben ze vergunningen nodig. Volgens de gemeente niet. Hè? De, nee, uh, nee. de wethouder hier in Zandvoort, een uh, vrij onervaren wethouder, die gaf toen nog steeds aan. En het kan vergunningloos gebouwd worden. Wij hebben onder. Uh leiding van de SP en heel veel steun... van Marco Deen en Heidi Boel... ervoor gezorgd dat er vragen over gesteld zijn. Zowel landelijk, maar ook hier in uh, lokale politiek. En de wethouder heeft... Uh, ik geloof drie, vier maanden geleden... toch aangegeven dat er een onderzoek... Uh, plaats moet vinden om vergunningen aan te vragen. Dat heeft ongeveer twee jaar geduurd. Dus het heeft ja. twee jaar geduurd voordat deze... voordat uh, duidelijk werd of er we vergunningen aan te Of we wel of niet vergunningen, ja. Buiten dat het twee jaar geduurd heeft... waardoor heel veel mensen onder angst vertrokken zijn. Hè? Want het, uh, de open die van dit soort bedrijven is angstzaai onder bewoners. Heeft er ook voor gezorgd dat uh, het ons heel veel geld gekost heeft. Een advocaatkosten en noem maar op. Wie ja, betaalt dat eigenlijk dan, De bewoners. De bewoners. Dus, ja, ja. dus wij hebben steeds geld ingezameld Schil. onder de bewoners. Nou, en ik kan je vertellen, in die twee jaar tijd had je daar gewoon een hele mooie auto voor kunnen kopen. Ja. En ik vind het echt nog steeds een schande... Een, echt een schande dat het hier in Nederland kan gebeuren... dat je zo ver moet gaan om bijna een lokaal bestuur... voor de rechter te dagen om gewoon zich aan hun plichten te houden. Ja. En als onder aanvoering van de SP met Heidi en Marco van het PVV op provinciaal niveau en lokaal niveau niet vragen overgesteld waren geweest, waren wij denk ik al weg geweest. Ja. Het is een landelijk pro probleem eigenlijk. Hè? Het, ja. het, het, het, het verrompotiseren. Ja. van, ja. De, dat vind ja. wel een mooi woord. Ja. Ja. Ja. Van, uh, van die camping. Ja. ja. Um, ja, is dat tegen te houden of niet? Of, ja. Nou, ik denk wel dat het ik tegen het te wel. houden is. Ja. Maar ik, Heidi zit recht landelijk in. Dus uh, die kan daar misschien uh, landelijk wat meer over toelichten. Maar als je alleen al kijkt naar Zandvoort. Uh, uh, ja, heel Zandvoort wordt omgetoverd tot een bungalowpark. En wat is nou de noodzaak van nog meer bungalowpark in Zandvoort? Kijk, als je naar Zandvoort zelf kijkt. Volgens mij is Zandvoort aan het uitsterven. En de gezelligheid die er vroeger was van mensen die van een camping... Nog even boodschappen in het dorp gingen doen of een trasje pikte. Dat is helemaal weg. Want die bungalow-eigenaren willen die mensen gewoon op het park houden. En ik denk dat han, hij die op landelijk niveau er wel wat uh, over kan ja. Ja, ja Speelt dat? Uh, ja, dat ja, speelt heel erg. En, en ja, het is tegen te houden. Um, wat er zou moeten gebeuren is dat er in ieder geval meer uh, bescherming gaat komen voor de, huurder, voor de huurders, dus de campingrecreanten. Uh -huh. um, wat je ziet is dat ze heel veel gebruiken, je hebt maar een jaarplaats. zo werkt dat helemaal niet. Maar daar worden wel de recreanten mee weggejaagd. Um, er zijn al meerdere rechters uh, geweest die uitspraak die... erover gedaan hebben. Uh, dat, dat maar wat ze... zeggen die dan? Dat ja, dat, dus... je, tekent, je, je, je kiest voor een staanplaats. Daar ja. teken je een contract voor. En die wordt dus gewoon aan de hand van de jaarnota, dus de staan, uh, het staangeld wat, wat men moet betalen, wordt die gewoon verlengd. Maar en die, kon, die contract stilslaat... voor één jaar dan? Of? Nee, nee, nee. Uiteindelijk, als je al zoveel jaar staat, zijn ze gewoon onbepaald. Ja. En daar is verwarring over. Hmm. En dat, dat, dat zijn, moet uh, veel uh, meer bekendheid gaan krijgen. Uh, Mensen staan gewoon in hun recht. Er zijn in Nederland een aantal parken. Want ik heb zelf voor een park in Loostrecht gestaan. Ja. En een park ernaast hebben ze gewoon weggehaald in een half jaar. Ja. Dat mag dus. Dat, nou, uh, ze doen het. Ja, ja, omdat ze omdat dus niet op tijd vergunningen aangevraagd worden. En het ja. zijn parken die net zo lang bestaan als Sandervoerder bijvoorbeeld. Ja, ja. wat kijk, er gebeurt. Het mag niet. En dat is het grote probleem. Ja, en daarom hebben wij steeds gehandeld. gezegd... het moet op landelijk niveau geregeld ja. worden... en ja. niet op lokaal niveau. Kijk, als je het over Camping Zandervoer hebt... het is dus een project van meer dan 100 miljoen. Ja, deze projectontwikkelaars gaan met mensen... van het lokale bestuur om tafel. Die presenteren hun plannen. Daar zitten heel intelligente mensen achter. Ja, en die proberen die wethouders... en andere mensen in de lokale politiek... over te halen om te laten zien... dat dat goed voor het dorp is. Het is alleen goed voor hun eigen portemonnee. Mm -hmm. Kijk, de eigenaar van Dutchengroep is een zeer vermogend iemand woont in Bloemendaal, Sander van Rijswijk. Ja, die kan zelf nog wel vier bungalowparken kopen als hij dat zou willen. Dus waarom zou de gemeente Zandvoort, maar daar kan misschien Marco ja. antwoord op geven, waarom zou de gemeente Zandvoort nog een bungalowpark erbij willen hebben. Kijk, het is vroeger begonnen met camping. De branding, dat is Grandorado geworden. Mm -hmm. En zo zijn ze alle campings... in Zandvoort zijn ze voorbij gaan. Oh. Al vergunningloos. Laat het Marco even vragen. Ja. Marco... Marco. Ja, antwoord. <laughs> ja, goeie. Uh, nou kijk, de reden dat wij als PVV ons hiervoor zijn gaan inzetten... is dat wij vinden dat er in Zandvoort... De recreatie voor elke portemonnee moet zijn. Mm -hmm. Dat is de hoofdbasis geweest. Ja. En wij houden van een camping zoals Sander Voerde. Dat is een prachtcamping. Die bestaat al 40 jaar. Dat zijn mensen, dat zijn eigenlijk Zandvoorters. De helft van het jaar. Ja, die doen mee. Die doen mee met, met de samenleving. Die komen hier bij Albert Heijnen, bij de Dekenmarkt hun boodschappen doen. Die kennen heel veel mensen. Ze, ze zijn vriendenkennissen opgebouwd in al die tijd. Die kan je niet zomaar wegsturen. Dat kan toch niet. En zij uh, zitten met bepaalde middelen op zo'n camping. We hebben andere mogelijkheden uh, in bungalow. In de vorm van bungalowparken, uh, zoals Geert ook net schetst. Dat zijn er zat. Sterker nog, uh, ze willen op het strand willen ze ook een groot bungalowpark maken. Daar zijn wij op tegen. Want wij vinden de variëteit voor recreatie enorm belangrijk. En daar verzetten wij ons tegen. En dat is de reden ja. dat wij uh, de, de actievoerders, die ik overigens even een, echt een, een pluim wil geven, hoor. Want en, en hij, die mijn collega in de provinciale staat idem -Dieter, want we zijn zo keihard aan het vechten voor behoud van hun, van hun mooie camping hè? want daar gaat het om en dat, dat doet mij heel veel en dat is ook de reden dat wij die aanvullende vraag in de gemeente hebben gesteld waaruit gelukkig blijkt dat er in ieder geval wel vergunningen nodig zijn zodat we de boel weer wat op kunnen rekken en gewoon keihard actie kunnen blijven voeren want dat is nodig. Ja. Hoe staan andere partijen erin landelijk en provinciaal zeg maar? Nou, we krijgen, landelijk krijgen we steeds meer steun. Provinciaal hebben we wel de steun uh, op uh, VVD volgens mij na. En er was er nog eentje. Um, we hebben afgelopen zomer hebben wij een uh, motie aangenomen gekregen. Die dus zegt dat er dus voor de smalle portemonnee ook plaats moet ja. zijn. Waar Kempik Voerder ja. een voorbeeld ja. van, hier, van ja. is. En... Um, nou, dan zeg ik, hij is bijna unaniem aangenomen. Hmm. Gemeentes die lappen het gewoon aan hun laars. En daar maak ik me heel boos over. Ja, ja. Um, ik wil nog even naar jou, Geert. Jij bent uh, twee, twee, drie weken, twee weken geleden geweest bij minister Adriaansens. Dat klopt, hè? Ja, klopt, ja. En daar ja. heb je, je nu een manifest overhandigd. Ja. Wat, wat stond daarin? Het manifest ging onder andere over de huurbescherming. Dat ging over het, uh, van de een op de andere dag uh, het vertrekken van uh, campinggassen. Dus dat uh, dat niet meer mogelijk is. En met name ook dat er landelijk beleid voor gevoerd moet worden. Toevallig de dag daarvoor was in het nieuws verschenen dat Roompot land al over had genomen. Roompot is een hele leuke kneuterige naam. Maar het is uh, zijn de zakenlieden? Zijn uh, uh, een heel groot Amerikaans investeringsbedrijf. Die uh, net daarvoor uh, uh, twee maanden uh, voor 1 miljard aan private equity haar uitgekeerd. Dat betekent aan uh, aandeelhouders. Uh, die hebben Landel overgekocht en moesten 30% van de parken verkopen. Dat hebben ze ook gedaan, maar aan een, een zustermaatschappij van Landal. Dus eigenlijk verkopen ze het aan Landal ja, en kopen het ook weer terug. Dat wist de minister niet, dus die vond het heel erg interessant... Uh, en wat daar nog meer gepresenteerd is... dat is het percentage van het opdoeken van campings. Ja. Waarvan hun vinden dat het aantal minimaal is. Uh -huh. En waarvan wij aangegeven hebben... Ja, de campings die opgedoekt worden... dat zijn allemaal campings in privébezit. Dus de caravan is van de eigenaar zelf. Dat gaat niet over Peter Gillissen. Uh -huh. hè? Met, met nee, 50.000 nee, nee. caravans. Die worden niet opgedoekt. Deze kleine privécampings... als je dan het percentage omrekent... wordt het in een heel hoog. Dan ga je naar 70-80% in plaats ja. van 3-4%. Wat, wat, wat gaat er gebeuren met het manifest? Gaat het ergens in een laar bij? Een nee, dat gaat schrijven? niet in een la. Nee nee nee, nee, nee, nee. Want de directeur-generaal, dus zeg maar. De, en, en Mickey Adriaanse. die namen het best wel serieus. Blijkt ook al een werkgroep achter de schermen actief te zijn in Den Haag. Uh, met name over dit probleem, waarbij. Uh, Hugo de jongen en uh, Mickey Adriaas optrekken. En ze gingen daar nog andere ministeries bij betrekken. Uh -huh. Dus dit wordt wel echt serieus genomen. Ja. Ook met name omdat natuurlijk hele grote Amerikaanse investeerders... de Nederlandse kust aan het overnemen zijn. Ja. Hè? Ze ja. kopen ja. de grond. Ja, want jullie staan daarin niet alleen. He? want Er zijn meerdere stichtingen. En de stichting terecht, ja. heb ik gezien. Ja klopt. Ja, de stichting recreanten ja. in actie. Ja klopt. Dat, dat speelt dus gewoon landelijk ook natuurlijk. Ja, nou ja kijk het feit al dat we nu al bij twee ministers hebben gezeten. En dat we ook gewoon uh, bij een commissieraad in de Tweede Kamer hebben gezeten. Is wel een teken dat het serieus genomen wordt. Ja. En uh, Sandra Beckerman van de SP heeft hier kamervragen over gesteld. Daardoor is het op de landelijke agenda gekomen. En het gaat er voorlopig niet af. Nee. in een zeg maar tijdsbeeld waar we nu in leven... Hè, en hoe de wereld er nu uitziet... zie ik er voorlopig niet van gebeuren... dat camping Zandervoeder omgeturnd wordt... tot een bungalowpark. Ja, Dit maar, blijft een camping. Maar jullie hebben uh, een flinke verhoging... van het staangeld uh, voor je kiezen gekregen, klopt dat? Ja, dat klopt. Daar hebben we onlangs een mooie brief over geschreven... waardoor we afgelopen maandag te horen hebben gekregen... dat het staangeld onrechtmatig verhoogd was. Oh, ja? En zo waren er nog wat kosten onrechtmatig verhoogd. Volgens de rekeningvoorwaarden... Moeten ze Drie maanden van tevoren moeten ze die verhoging aangeven. Dat hebben ze niet gedaan, dat hebben ze ook toegegeven. Dus alle verhogingen zijn in principe van de, de baan. baan. Oh. Ja. Dus dat is goed nieuws voor ons. Hoeveel was het ook? 10%? 15%? Nee, het was bijna 15%. 5% verhoging, procent. ja. ja. Ja, ja nou, dat zijn was... toch geen goedkope uh, plekken? He, die... Nou ja, kijk, wat mij dan zeg maar verbaast is dat dat er zeer vermogend mensen achter zitten. Dus die hebben op een of andere manier toch dat geld verdiend. Daar moet je een bepaalde intelligentie voor hebben. Er is ook een wet in Nederland. Er zijn ook gewoon regels in Nederland. Die lappen ze gewoon aan hun laars. Dus nogmaals, de opus operandi is mensen bang maken. Ja, maar het kost, ja. kost nou een en plek echt best, bij jullie. Hè? Ja, ongeveer tussen de 3500 en 4.000 euro. Ja, ja. ja. ja. Maar goed, als je ja, er er op geld. drie ogen in Amsterdam zit en je kan het betalen, is het natuurlijk geweldig om te Nou ja, kijk, er zijn, zijn ook heel, er zijn ook heel veel mensen die. Uh, die gaan naar Turkije op vakantie, 14 ja, dagen. Ja, en die zijn, mensen, dat ja, zijn het ook kwijt. Ik ja, sta goed. een half jaar op ja. Zandvoort. Ja. Als het mooi weer is, ben ik buiten. Als ik met mijn ja. hondjes op het strand wil wandelen, ben ja. ik buiten. Ja. Als ik frisse lucht wil hebben, ben ik buiten. Het is nu dit weekend mooi weer, zit ik gewoon lekker buiten in ja. een tuintje. En anders ja. zit ik op hoog in Amsterdam. En daarnaast staangeld, dat kan je veel al in delen, kan je dat betalen. En een vakantie naar het buitenland, moet je in één keer afrekenen. En dat is wat de mensen nu hebben. Ik wil nog even naar die modelwoningen die opeens gebouwd werden, op het terrein, van TZB. Toen ze daarmee bezig waren, wat dacht je toen? Onvoorstelbaar gewoon, omdat de rechter ook had gezegd dat hij niet heel veel vertrouwen in het plan had. Die zag ook nog niet dat het uitvoerbaar was. Dus die vroeg ook echt aan het Dutchie Groep, wacht even, het moet meer duidelijkheid ja. geschept worden. En vervolgens gaan ze gewoon dat doen. Dat ja. is gewoon onvoorstelbaar. Ja. En wederom, tuurlijk, wij komen op zondag. De eerste zondag van de maand mogen wij de camping op. En we zien dat liggen. Ja, ja dat schrikt zoveel mensen af. Waardoor ja. mensen besluiten te Het gaat toch gebeuren. En ja, wij gaan ja, weg. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En, en, en dan moet er een ene vraag gesteld worden. En kijk eens, ze hebben nu een bouwstop. Maar het is natuurlijk echt bijzonder dat er inmiddels wel een fundering ligt, of eens, ja. meerdere funderingen ja, ja, liggen, zonder ja. enige vorm van vergunning of toestemming. Ja. Ja. Sterker ja. nog, er ligt nog steeds geen concreet plan. Nee. Er ligt gewoon nog steeds geen concreet plan. En bij de rechter hebben ze... Ik was Bij, de, bij, die, bij die rechtszaak was ik aanwezig. En bij die rechtszaak heeft uh, Dutje Groep aangegeven... Nee, de huisjes worden in het geheel uh, geleverd. En uh, er is geen fundering nodig. En er is niks meer. Er liggen gewoon hele funderingen. Ja, ja ik heb het gezien. Ja, ja. Met uh, leiding en alles volgens ja. Maar ja. Wie neemt wie nou in ja. de zaak? Ja. Precies, maar is dan niet een uh, mogelijkheid om dat weer weg te halen? <coughs> nou ja, voorlopig zie ik dat nog Officieel. 1, 2, 3 niet gebeuren. Want ik nee. bedoel, er wordt wel meer in uh, Zandvoort gebouwd... wat zonder een vergunningje kan wat volgens mij is Zandvoort eruit van. Is dat in. zo, Margot? Dat, dat durf ik niet zeggen. Nee, nee. <laughs> nou, dat, dat zijn de woorden van Gerard. Nou ja ik, ja, ik heb begrepen... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zover weet ik niet. Ik, is, ik, nee. heb, okay, okay. ik heb begrepen dat op het strand ook huisjes gebouwd zijn zonder vergunning. Nee, dat Onder is, ja, de vorige en dat er toen ja. eenmaal stond... Ja. dat ze zeiden, laat en nu maar staan. Ja, dat is natuurlijk makkelijk. En dat gaat hier ook gebeuren. Ja, dat is ook de werkwijze. Maar heel officieel, als er een bouwstop ligt zouden het gewoon weggehaald moeten worden. Ja. Maar de grond is dus eigenaar van de gemeente? Nee. Nee, nee? nee die grond is eigenaar van Dutch. Eigendom van uh, Dutch. Ja. Ja. Okay. Maar goed, dat pleit ze niet vrij... dat ze een, dat ze een omgevingsvergunning nodig hebben. Nee. In die omgevingsvergunning moet een natuurtoets zitten. Daar moet een archeologische toets zitten. Daar moet een stikstoftoets zitten. Het is er allemaal niet. Nee, nee raar. Ja. Ja, dat is bijzonder. En dan moet, dan moet de gemeente ja, moet hier dus een paar ingrijpen. Ja. Die moet zeggen, je moet het weghalen. Ja. Ja. Wat ja. me wel opvalt, Geert, is de enorme saamhorigheid bij jullie op die camping. Want jullie leren elkaar wel goed kennen daar op die camping. Ja, ja dat is echt fantastisch. <laughs> ja, ik, uh, daar ben ik echt zo trots op. Ook als wij onverwachts een bestuursvergadering houden. Een ledenvergadering. En als we dan naar die opkomst kijken van al die leden die daar staan. die staan ook gewoon echt er zijn blok achter ons. Ja. Hoeveel ja. mensen staan er op de camping? Ik denk nu nog een 130 gezinnen. Okay. Ja, van de 450. Ja. Hè? Ja. Dus okay. ze zijn nou, er nou, al een goede 300 ja, ja. weggejaagd. Nou, ik hoop dat jullie uh, succes hebben in de komende tijd. We gaan het uh, volgen. En, uh, ja, meer kan ik uh, helaas niet opzetten. zeggen. Nou, ik zou nog wel volgen. wat dingen... Ik, uh, ja, wat, wat men uh, moet realiseren... is dat er hele gemeenschappen uit elkaar getrokken ja, nee, worden. Ja, dat klopt. Ja, ja, klopt. Ja, ja. En dat, ja. is, dat is wat, wat, wat de uh, buitenwereld noem ik het dan. Maar die, die, mm -hmm. ja, die ziet dat anders, weet je wel. Die, ja. al maar, uh, zo, nou, die, die andere maar een camping... Caravan, onder, een oude caravan of van dingen. Ja, die weet andere camping op de broekvaart. Ja. Hè, die ook zeg maar uh, ja. veranderd is in... Uh, wat, wat stond er toen? Uh, Roompolt, ik ja. weet niet precies. Ja. Maar er ook een hoop leed veroorzaakt daar. Hè. Dus uh, ja, dat zou daar natuurlijk ook kunnen gebeuren. Ja. Het grote ja. verschil is, en daar wil ik mee afsluiten... is ja. dat uh, de Duitse groep in, uh, vertegenwoordigt drie, vier investeerders. ja, En ik vertegenwoordig 120 gezinnen ja. die keihard knallen om dit ja. tegen te gaan. Ja, ja, dus ja. onze kracht is vele malen groter dan die drie, vier investeerders. Ja, het grote geld gaat dit niet winnen. Nou, dus dus Zo mag het, het worden, eh. Geert. Ik wens je enorm veel succes. Heidi ook bedankt. Uh, Marco, bedankt. Onder de noemer stop rompotisering. Uh, de verrompotisering. Mooi. Ja, het woord, dat is een nieuwe woord van 2023. Heel, heel <laughs> Dankjewel. En Dankjewel. Uh, ja, we gaan weer naar muziek toe. Uh, als het goed is... Uh, Gaan we naar Harry Bell? Harry Bell is net overleden. Island in the Sun. <laughs> Where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea. Her shores will always be home to me. Oh, Island in the Sun. Hail to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest, waters, your shining sand As morning breaks the heaven on high I lift my heavy load to the sky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 man at the water's side, casting nets at the surging tide, Oh Island in the sun, built to me by my father's hand Sound of drum, never let me miss Carnival with Calypso's songs, philosophical. Oh, I am in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing. Harry Harry Belafonte en hij is uh, uh, 25 april jongstleden overleden uh, op een uh, leeftijd van uh, 97. Dus hij is niet in de luier gesmoord. Nee, niet aan het tandjes gestorven. Nee, nee, En uh, hij was uh, acteur, zanger en burgerrechtenactivist. Ja. En hij kwam uit New York. Ja. Nou, mooi we nummer, mooi nummer. Wel, En het nummer was het 1951, hè? Uh, 1951, ja, dat ja, klopt. Ja, 1951. Nee, nee sorry, 1957. 57. 57 Heiland Tindersen. Een grote oh, hey, 66 jaar geleden. Ja, ja tijdje. Uh, goed, voordat we uh, alles over uh, Hannibal Belafonte gaan vertellen... dat gaan we niet doen, want, want tegenover ons uh, zit Linda Oudendijk. Activiteiten begeleid bij Pluspunt. Uh, ik zeg het goed, hè, geloof ik? Ja, dat klopt. Ja, dat ja, klopt, hè? Zeker. En uh, jij gaat vertellen, Linda, wat er allemaal uh, speelt bij... Pluspunten pluspunt voor de komende tijd. En ja. En misschien wat jullie gedaan hebben, ik weet het niet. Nou, vooral wat er gaat komen, want het is zoveel. Ja, hè? Dus uh, we hebben zoveel leuks te doen uh, in mei. Je hebt het hartstikke druk. Ja, ik heb het hartstikke <laughs> ja. druk. Maar dat is een goede zaak. Ja, zeker, zeker. En uh, dan hopen we natuurlijk ook dat de mensen daar ja, volop naartoe ja. komen. Want anders sta ik daar. Nou, jullie hebben een grote uh, vaste uh, kern van mensen die, ja, die altijd... Ja, zeker. Voor elke komt, activiteit hè? Ja. komt er altijd wel een vast clubje, maar... Uh, ja, het is altijd leuk natuurlijk om Tuurlijk. nieuwe mensen te bereiken. Dus, uh, ja. Nou ja, ja daar is dit uh, programma dan voor. Waarom? Dus uh, ga, ga, start met, uh, met, je, met je. Nou, met mijn relaas. <laughs> relaas. Ik zal uh, <laughs> um, 8 mei. Start ik mee? Ik ga gewoon even de hele maand hangen. Ja, natuurlijk. Ja, dus uh, dan hebben we de Zandvoortse verhalenmiddag van boswachter Gerard Scholten. Och jee. Ja, die is wat een uh, feest. Van de meeste, voor de meeste ja, wel bekend. Ja, wij kennen, hem, ja, wij kennen en, hem ook wel. En tuurlijk. het gaat dan over de naderende lente. En uh, nou ja, over de er, uh, natuur leeft, en wat er allemaal gebeurt. Uh, ja. En, uh, ja, hij weet er heel veel van. In de waterlijnduinen. Ja, ik, ik, ik, ik heb het ja. zelf nog niet meegemaakt, maar... Uh, ik hoorde dat het echt heel erg leuk is om ja. naartoe ja. te gaan. Hij vertelt daarover in de Blauwe Tram in de Grote Zaal. Um, dus ja, dan ga ik gewoon, ik ga gewoon verder. Op 8 leuk. mei. Op leuk. 8 die, kun je dat. daarvoor opgeven, Linda? Ja, ik zal straks in het toekomst. Ja, prima. Even ja, ja, zeggen, ja, ja. Want, um, en dan hebben we, uh, daarna hebben we um, internetfraude. Om dat te voorkomen, eh, fraude via WhatsApp, via phishing, bankhelpdesk. Wat is het allemaal? Wat houdt het in? Uh, dit doen wij in samenwerking met uh, onder andere de gemeente en met de uh, ja, wijkagent. Maaike Koper Maaike zit er, Koper er toch ook bij? Maaike Koper die uh, presenteert het. Ja. Uh, het is een interactieve uh, film en dat maakt het extra leuk. Uh, dus Maaike Koper begeleidt dat en dan wordt er ook echt gevraagd van wat zou u doen? Ja. Um, dus het, is heel, heel erg, uh, het publiek doet heel erg mee. Dus dat ja. Ik heb er nu eentje meegemaakt op uh, 17 april. En het was uh, echt een groot succes. Ja, we hebben hier met haar gesproken. Dus. Ja, dat was leuk, oh, ja, ja. ja, dat was leuk. Ja, inderdaad. Ja. Het was echt heel erg leuk. Ja, precies. Jullie hebben er gesproken daarvoor. Ja, en de eerste is nu geweest en het was zo leuk. En ook de mensen die vertellen ook allemaal hun eigen ervaringen. Nou ja, leuk. Het is natuurlijk vooral belangrijk dat mensen weten... dat ze niet de enige Tuurlijk. zijn ja. die dit ja. overkomt. En ook beseffen dat het niet alleen maar senioren overkomt... maar ook de jongeren. Ik bedoel, Precies. mij is het ook overkomen. Ja. Sommige schamen zich er ook voor. Ja, ja, daarom En Er is veel schaamte en het ja. is gewoon heel belangrijk... dat mensen weten van wat houdt het in? Ja. Uh, waar moet ik op letten? Ja. Welke keuzes kan ik maken? Um, dus dat wordt daar allemaal in gesproken. Ja. Dat is op maandag 15 mei Oké. Okay. Uh, ja, we tram. moeten hier een beetje opschieten, want het nieuws gaat ons straks eruit. Ja, ja, ja. Uh. Oké, okay. uh, dan ga ik door met het LDC-circuit. Zal ik even kort zeggen, woensdag 24 mei van half drie tot vier. Dat is voor de jongeren en de ouderen kunnen jullie over een zelfgemaakt circuit heen Wat rijden. Leuk. Op het LDC-plein. Dan hebben we... De 26 mei hebben we en live muziek in de ochtend van half elf tot twaalf in de Grote Zaal met Adam Spoor. En je kunt liedjes aanvragen van Frank Sinatra, Dean Martin, Vets Domino, Louis Prima, Chad Baker en Duke Ellington. Zo. So. En dezelfde dag is in de middag van Theo, Chin, Su in de bieb de poëzie. En dan gaat het over Rutger Kopland. Ken de naam. En... Ja, um, en hij vertelt zo leuk altijd, Theo Tsinsou. Ja. Dus uh, jullie zaad. kunnen je opgeven ja. via bali dbt.zandvoort.nl. DBT is Blauwe Tram. Blauwe Tram. Ja. Dus Bali dbt.zandvoort.nl of bellen met um, 023-3040700. Nog één keer? 023-3040700. Oké, okay. en, en dat staat de waarschijnlijk de... ook op de website. hè? Alles staat op de website. Ja. Plus.sandvoort.nl plus uh, Dat is uh, www.plus.zandvoort.nl ja. Daar staan ben alle data aan de linkerkant. Ja, kun je ook kijken wat in welke locatie plaatsvindt. Helemaal leuk. Nou, hartstikke goed. Nou. Het zijn mooie activiteiten. en ja. Ik wens je er veel succes mee. En ik hoop dat er een hoop mensen zeg maar, ook aan meegaan doen. Ik hoop het ook. Maar was dat het, het druk het. trouwens bij de. de, de Zeker de... weten. Het was ja? uh, lekker uh, volle bak. Het was Helemaal rond uh, 25, uh, 30 personen. Nou, ja, dat dus, uh, ja. Linda, hartelijk dank en, en een leuk, goed weekend. Ja.